En hmm, vertel ons nou maar eens haar fijn wat jij hiervan doet, Eucalypta. Ach, bro. niks bijzonders op ik, ik, ik, ik kwam alleen maar eens kijken hoe Paulus het maakt. Nou, dat zie je, hè. Ik maak het best. Ja, ik zie het op m'n spijt. Ik, ik bedoel natuurlijk... Ja, we begrijpen heel goed wat jij bedoelt. Wij begrijpen best waarom jij de reus knoemelenmats naar Paulus hebt gestuurd. Ach, ja...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 Ik heb een berghout gesprokkeld die net zo hoog is als jouw boom. Moet ik nog meer voor je doen? Wat heb ik het nou ooit voor mijn leven? Mag ik ook eens wat zeggen? Waarom, wat narling dat je bent? Waarom gehoorzaam jij deze kleine boskabouter? Ik moest wel, Eucalypta. Hij heeft me gedreigd met een pak slaag als ik het niet deed. Een pak slaag? <lacht> het is om te gieren. Een pak slaag van een boskabouter. En ben jij daar bang voor, Gnoebelewats? Dat gaat jou niks aan. Toe, gaat weer er niks aan. Daar vergis je je toch in, meneer Gnoebelewats? Nee, had je gehoorzaamheid beloofd. Vind je dat toch wel? Of ben je dat alweer vergeten? Uh...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 Oles zelfs een reus op zijn vinger zou vinden. Maar ik ben nog niet klaar met jou, knoebelenwads. Omdat je mij ongehoorzaam bent geweest. Daarom zal ik jou nou... Luk, luk, luk, luk, luk, luk, luk. Ech, dat was je weer. Dat vervelende vispaard was ik even helemaal vergeten. Probeer dan maar geen kunst meer, Eucalypta. Je hebt toch geen schijn van kans. Bovendien mag je wel oppassen... Want ik zie aan je neus, aan de neus van de reus, dat zijn geduld wel zo tabelig op is. Hm. Kijk eens naar je kijkt. Ja, ja, ik zie het. Nou ik zie je het pas, hoe gevaarlijk die reus is. Polis, lieve Polis, red je even alsjeblieft. Zeg je nou tegen Knobbelenbats dat hij me geen kwaad doet. En wees maar niet bang, Knobbelenbats doet je niks voordat ik het zeg. Ik wacht. Op je orde, Spaas, Paulus. Mooi zo. Dan zal ik eens even nagaan wat je hier nog kunt doen. Geharkt heb je, en gesprokkeld ook. Wat mij betreft zou je dan wel weer mogen opstappen. Wil je dat wel? Eigenlijk wel graag. Wat vinden jullie ervan, Oedoro en Salomo? Kijk eens, Paulus. Die reus kan hier niet blijven, hè? dat is duidelijk. Hij is te groot, hè?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 Maar geen geweldade hoor, alleen maar meenemen, een flink eind uit de buurt. En pas als Knobbelenbads heel ver weg is, dan pas mag hij Eucalypta weer vrij laten. Maar Paulus, genade alsjeblieft. Bedenk dat ik dan een afschuwelijk eind moet lopen om weer thuis te komen. <lacht> dat is toch ook de bedoeling Eucalypta, dat lopen zal je goed doen. Je hoort het Knobbelenbads. Zo moet het gebeuren en niet anders. Tot uw spaasje. De reus knoebelebats strekt zijn hoofd terug uit de deuropening. En in plaats daarvan verschijnt er een geweldige hand die Eucalypta van de grond pakt. De heks spartelt hevig en ze schreeuwt huizenhoog. Maar knoebelebats slaat haar niet los. Met de heks onder zijn arm verlaat hij het grote bos. Nog lang horen Paulus en zijn vrienden het gegil van Eucalypta...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 Of ze bedenkt wat voor een mooie gelegenheid je hebt laten voorbij gaan om voorgoed van die heks af te komen. Maar ik wil helemaal niet van die heks af. Eucalyptus hoort er toch ook bij? Zo'n heks geeft dat afwisseling in de bos waren, of niet? Veel te veel afwisseling. Dit is een bar gevaarlijk avontuur geweest. Als er iets mis was gegaan... ja, Maar er is toch niks mis gegaan? Daar was ik toch zelf bij? Nee hoor. Ik ben heel tevreden over de afloop van dit avontuur. En ik hoop maar dat er gauw weer een nieuw avontuur zal volgen. Wat ja, anders is het zo saai <laughs> Dat praat over saai. Kom nou. Je bent een heel mozeer, domme boskabouter, Paulus. Ach, oefenoeroe. Zeg er dan nou maar niks meer over. Zo is Paulus nou eenmaal. Veel te goedhartig, dat weten we wel. Maar zou jij je anders willen zien? Mm.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 Toen wist ik nog niet dat Joris en Knoebelenbads bij elkaar hoorden. Mm, daar zeg je ze wat. Joris en Knoebelenbads horen bij elkaar. Inderdaad. Mm, zo is het. <laughs> eh, wat wil je daarmee zeggen, oh, Moro? Nou, dat is nogal eenvoudig. We hoeven niet bang te zijn dat Paulus met dat lastige vispaard opgescheept blijft. Knoebelenbads is weg. En het ligt voor de poot dat Joris hem achter een haal zal gaan. Ja, en ja, dat is zo. Joris, je hoort het, hè? We vinden het erg jammer dat je alweer gaat vertrekken, maar we begrijpen best dat je gezelschap wilt gaan houden. Ja, ga maar gerust. Oh, oh, ik denk dat die jongen, ik blijf hier, het is hier veel te doen.